7 uur het NOS-journaal. Jan van der Putten. Premie zorgverzekering Mensis stijgt licht. 17-jarigen onder begeleiding achter het stuur. En ouderen in verpleeghuis hebben meer hulp nodig. <middels>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 De verzekeraar noemt de stijging beperkt. Mensen zeggen dat er wordt bespaard op de kosten door selectief in te kopen. Klanten kunnen voor bepaalde behandelingen niet meer bij alle ziekenhuizen terecht. Daarnaast is de premiestijging beperkt doordat de, regeling een paar dingen, de, de regering een paar dingen uit het pakket heeft gehaald. De kleine verzekeraar, DSW, maakte als eerste de premie voor 2012 bekend. Die stijgt met 3 euro per maand.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 Een ingenieur uit Tripoli is benoemd tot premier van Libië. Het is Abdulrahim Al-Keeb. Hij volgt Mahmoud Jibril op, die het land leidde sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. De van Al-Keeb loopt tot de parlementsverkiezingen... die binnen acht maanden moeten worden gehouden. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder elektriciteit door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. Veel Halloweenfeesten zijn afgelast, scholen blijven dicht en op veel plaatsen zijn er grote verkeersproblemen. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag voor iedereen in de getroffen staten weer stroom heeft.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits verloopt nog vrij normaal. Alleen niet voor het verkeer in de regio Rotterdam. Daar is het behoorlijk druk op de A16 richting Rotterdam. Er staat 8 kilometer tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Brechtseplein. En de file loopt door op de A20 naar Hoek van Holland. Dat komt door een ongeluk bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer. En bij Rotterdam Centrum is de rechte reis ook afgesloten. De beste klantrelatie...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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Als de jonge asielzoeker Mauro inderdaad wordt uitgezet... dan is dat in strijd met verschillende internationale verdragen. Dat zegt UNICEF. De VN-organisatie voor kinderrechten mengt zich dus in de discussie in Nederland. U hoort uh, ze zo dadelijk. We gaan eerst naar een voornemen van de Griekse premier Papandreou. Dat heeft een hoop wenkbrauwen doen fronsen. Want hij verraste gisteravond vriend en vijand met zijn mededeling dat hij een referendum uitschrijft. De Grieken mogen in het stemhokje voor of tegen het Europese reddingsplan gaan stemmen. Eerst wil de premier nog wel, Papandreou, nog wel dat het parlement opnieuw het vertrouwen in hem uitspreekt. Connie Kees, onze correspondent in Griekenland. Connie, waar komt deze roep om een referendum zo ineens vandaan? Nou, Papandreou wil uh, als het hele nieuwe pakket op tafel ligt, hè, de afwaardering van de Griekse schulden en de nieuwe financiële steun, en, en dat kan nog een paar weken duren, die overeenkomst in een referendum aan de Griekse bevolking voorleggen. En de vraag is natuurlijk doet hij dat omdat hij echt de mening van de Grieken wil horen, of om zijn eigen positie te redden. En in ieder geval kwam zijn uh, aankondiging ook bij zijn eigen fractie als een grote verrassing. Ja, want hoe is er in Griekenland gereageerd? Nou, eigenlijk was men eerst uh, verbijsterd. Uh, daarna kwamen ook een heleboel negatieve reacties. Er wordt hier gezegd dit lijkt toch op paniek bij Papandreou. Of een, een wanhoopsdaad om de steun van de bevolking uh, terug te winnen. Uh, iemand zei ook, als Papandreou denkt dat hij niet de steun van de bevolking heeft... dan moet hij aftreden of verkiezingen uitschrijven. Maar het is natuurlijk zo dat zijn eigen positie heel moeilijk is geworden. Want, uh, schets eens wat achter ligt. Papandreou heeft natuurlijk ook al de vertrouwenskwestie nu gesteld. Vanaf morgen uh, wordt er drie dagen gedebatteerd over dat plan om zijn plan voornemen om een referendum te houden. En daarmee vraagt hij dus ook uh, steun van zijn eigen partij. Want daar zijn ook uh, zijn grote twijfels. Er zijn al parlementsleden die zeggen... we moeten een uh, nationale re regering uh, vormen. Er zijn ook parlements, eigen parlementsleden die zeggen... we moeten verkiezingen uitschrijven. Dus uh, hij neemt een enorme risico. En hij zou misschien dat, uh, die vertrouwenskwestie ook kunnen verliezen. Hmm. Nou, het, het, het is er dus nog niet dat referendum. Dat is nog niet officieel nee, toe nee. besloten. Maar wanneer nee. er wordt besloten? Wanneer dan gaat dat dan ook met een paar weken of? Twee, ja, het, het zou in een paar weken kunnen... maar het is wel zeker dat, uh, dat er een hele procedure aan vooraf gaat. Hè? Dat, dat is allemaal in de grond, uh, grondwet vastgelegd. Dus het zou in twee, drie weken kunnen. Maar Papandreou wil het dus eigenlijk pas in januari doen. Dus dat is een beetje allemaal verwarrend. Maar ja, afgezien daarvan zijn er nu zoveel negatieve reacties... van de andere politieke partijen die zeggen... dit is onverantwoordelijk, uh, je speelt met vuur... Uh, niet alleen met Griekenland, maar ook met de Europartners. Waarmee he, dat nieuwe steunpakket is afgesproken... We zullen het zien. Papandreou uh, zal misschien nog wel drie keer nadenken. Of uh, misschien er door anderen van overtuigd worden dat het toch geen goed idee is. Connie vanuit Athene. In ieder geval heeft hij het dus wel aangekondigd. Ja, en uh, dat heeft tot negatieve reacties geleid. En verbijstering in Griekenland. U hoorde dat al. Nou, ook in Nederland hoor. Veel reacties um, uh, op het Griekse referendum. Niet iedereen wil zich al gelijk uit op radio en tv. Maar wel Tweede Kamerlid Ari Slop van de ChristenUnie. Die vindt het een, een raar plan van de Grieken. Ik geloof het niet. Ik bedoel, gekken moet je het eigenlijk niet maken. Ik bedoel, zeventien landen die bij elkaar gaan zitten en uiteindelijk met heel veel moeite tot een akkoord komt, wat ook nog door alle nationale parlementen moet. En het land waar ze het onder andere voor doen, dat zegt dan doodleuk van wij gaan het, uh, aan, het aan het volk voorleggen, waarvan je weet dat op dit moment zes van de tien uh, Grieken uh, het helemaal niet ziet zitten wat er allemaal gebeurt. Legt hij dan bom onder dat hele akkoord? Als dit echt doorgezet uh, gaat worden, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat allerlei nationale parlementen gaan zeggen van ja, wij zeggen nu alvast ja tegen het akkoord. En dan gaan we eens kijken of begin 2012, want daar wordt over gesproken, Griekenland uh, uh, en de Griekse bevolking uh, het eigenlijk ook wel een goed idee vindt dat wij onder andere hen helpen. De Grieken zijn eigenlijk toch wel een beetje bezig met, uh, met Russische roulette. En dat is eigenlijk de, de chaos uh, compleet. Want u kan zich voorstellen dat op deze manier de besluitvorming in die 17 landen uh, ook helemaal stil komt te liggen. Omdat iedereen dan op de Grieken gaat wachten. Ja, die besluitvorming is sowieso al moeilijk. Er zijn ook bij de fractie van de ChristenUnie heel veel vragen over wat er nu uh, eigenlijk allemaal is afgesproken. Omdat er ook heel veel onduidelijk is. Maar als dit dan ook nog een keer boven die discussies uh, komt uh, te hangen... Ja, dan, uh, dan weet eigenlijk niemand volgens mij meer wat hij uh, moet gaan doen... En wat nu juist zo belangrijk was, dat er eens een keer daadkracht getoond werd in Europa. Nou, dit pakket is al de vraag of dat voldoende daadkracht oplevert. Maar als dan ook Griekenland zich nog op deze wijze gaat gedragen, dan is eigenlijk de, de chaos compleet. U hoorde fractievoorzitter Ari Slop van de ChristenUnie met zijn reactie op uh, die opmerkingen van Papa Dreeuw. De Tweede Kamer praat dus vandaag over het pakket aan steunmaatregelen. En wij praten daar later vanochtend nog even over. Verder doen we met Paul Tang onder andere. Hij is uh, oud-Kamerlid voor de P van de A. En de Tweede Kamer praat vandaag ook over Mauro. Het draait in het debat over de vraag, om de vraag of die mag blijven of niet. Fracties stemmen over een verblijfsvergunning voor de Angolese asielzoeker. We gaan daarover praten met specialist kinderrechten bij UNICEF. VN-kinderorganisatie uh, Karin Kloosterboer. Goedemorgen. Goedemorgen. Als die wordt uitgezet, um, wat is uw oordeel daar dan over?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 Maar dat is de Nederlandse wet. Gaat de Nederlandse wet dan ook in tegen het VN-kinderrechtenverdrag? Nou, op het moment dat kijk, de, de, het beleid geeft de ruimte aan de minister... om Mauro niet uit te zetten, om Mauro hier te laten blijven. En uh, ja, op het moment dat hij dat niet doet nadat Mauro zo'n lange tijd in Nederland is geweest... dan maakt hij, dan maakt hij inderdaad inbreuk op het kinderrechtenverdrag. En uh, ja... Niet alleen voor Mauro geldt, maar ook voor, voor jongeren in een ver, uh, vergelijkbare situatie. Ja, want u heeft eigenlijk, mevrouw Kloosterboer, vooral ja. kritiek op de lange procedures in Nederland, als ik u zo hoor. Nou, we hebben kritiek op de lange procedures als dat betekent dat, je, dat uh, jongeren of kinderen zo lang in onzekerheid zijn dat, het, dat hun ontwikkeling gestoord wordt. Mm -hmm. En uh, nou, bij, bij jongens als Mauro, uh, waar die gewoon in een gezin opgroeien zo'n lange tijd... dan kun je niet na zo'n lange tijd nog zeggen van... nou, we verbreken die, dat gezinsleven. Want hij heeft, net als alle andere mensen... en ook op het grond van mensenrechten gedragen, heeft hij uh, recht op gezinsleven. Dus je kunt mm. dat niet zomaar verbreken. En ook niet als hij nog een moeder heeft... zoals in dit geval in, in Angola? Nou, wat we ervan begrijpen... maar ik wil niet te veel op dit specifieke, mm -hmm. op specifieke geval ingaan... Is dat uh, zijn moeder hem met een enkeltje naar uh, Nederland heeft gestuurd. En, ja. Kijk, uh, je kunt niet spreken van gezinsleven met een moeder uh, als hij al acht jaar hier in Nederland uh, opgroeit bij een uh, pleeggezin. Dan beschouwt u dat niet meer als zijn, zijn gezin. Dan, nee, dan is dat gezin niet, in Nederland. Dan ja, kun zeggen. je niet meer spreken van gezinsleven. Bovendien is het, het is eigenlijk wel bijzonder, want voor pleegouders in Nederland, voor pleeggezinnen. Uh, zou, ...zou dit helemaal nooit uh, gebeuren. Want daar, die worden nooit op die manier uit elkaar gehaald. Ja. Daar zijn allerlei regels voor om dat gezinsleven te beschermen juist. Omdat het zo belangrijk is voor kinderen om continuïteit in hun, in hun opvoeding te hebben. Om, ja. Dat je dat niet meer over kunt doen. Hè? Ja, Stel dat, dit dus, dat, dat de beslissing dan uiteindelijk is in strijd in, uh, in, in, tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dan staat, wat raadt u dan zo iemand aan? Iemand als Mauro dan aan?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 Er is een diplomatiek probleem tussen Italië en Frankrijk. En u hoort zo dadelijk waarover. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB John Hoka. De spits verloopt nog vrij normaal met 72 kilometer. Alleen in de regio Rotterdam is het erg druk op de A16 naar Rotterdam. Er staat tussen de knooppunten en Ridderkerk en Terbrechtseplein een 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat nog 3 kilometer, maar inmiddels zijn wel alle rijstokken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De 17 minuten over 7 is het. Maar Rente de Moor is de toch verrassende winnares van de ACO Literatuurprijs. Met haar boek De Nederlandse Maagd. Haar moeder Margriet kreeg de prijs in 1992, weet u nog? Voor de roman Eerst Grijs, Dan Wit, Dan Blauw. Gedoodverfde winnaar was Peter Buwalda met Bonita Avenue. Juryvoorzitter Ernst Hiersbalin maakte het winnende boek gisteravond bekend. In het winnende boek worden grenzen opgezocht. Wanneer kun je nog een keuze maken? Wanneer is die opgelegd? Een subtiele en zinnelijke roman over de littekens die een oorlog achter kan laten... met een zeggingskracht die ook nu relevant is. De 25e aco literatuurprijs gaat naar de Nederlandse macht van Marente de Looi. Meneer Ernst, hier is aan gedoodverf doen jullie niet, hè? Uh, nee, daar is zo'n jury ook niet voor gevormd. Het is de bedoeling dat de aandacht wordt gevestigd op heel bijzondere boeken. En dat kunnen ook boeken zijn die niet al midden in de schijnwerper staan. Wat vindt u dan van de opvatting van Erwin Mortier... dat het mogelijk een compromisprijs is? Nee, dat was het niet. Uh, dit is niet het soort onderwerpen waarover je compromissen uh, sluit. En uh, ik ga natuurlijk niet vertellen hoe de beraadslagingen in de jury zijn verlopen. Maar dat is echt een misvatting. Peter Bualda, Bonita Avenue. Een adembenemende roman over waardigheid, over onlosmakelijke familiebanden... en de onvermijdelijke teleurgang daarvan. Peter Bualda, ze hebben de degens gekruist... En daar sta je dan, ja. gedoodverfd als je was. Uh, dicht geplamuurd, uh, in beton geverfd, uh, afgezonken. Ja, ja. klopt. <laughs> ja, hij is niet zo leuk. Ik lach wel, maar uh, ik, ik heb uh, voor mij 28 vullingen, dus ik weet hoe het is om te lachen als een broer kiespijn. Uh. Ik heb wel kiespijn, <laughs> maar ik kan wel lachen. <laughs> ja, zonder uh, Erwin Mortier was het een nare avond geworden. Je sprak even met Ernst Hies Berlin, wat zei hij? Ja, die zei aardige dingen, die zei CDA-dingen. Pollenmodelachtige dingen, zei hij. Ja, een aardige vent. Ja. Maar ik heb niet zoveel aan En zo, Magieter Mooi, komt de ACO-prijs weer terug in de familie. Zoveel jaar na, na dato. Ja, heel goed, heel goed. Het kon niet mooier. Ik beleef er enorm plezier aan. Ja, en jij, Marente, denk ik toch ook We hebben er allebei enorm, enorme pret om. Ja. Ze is in ieder geval als schrijfster opgevoed. Had ze het in zich? Nou, nee, ze is niet echt als schrijfster opgevoed. Ze is ook eigenlijk nauwelijks met een schrijvende moeder opgegroeid. Want in de tijd dat ik begon te schrijven, was hij al vrijwel op eigen benen. Nee, ze is zelf meet. Staat ook van nee te schudden, die Marente de Moor? Nee, ik kan het absoluut niet geloven. Ik was hier absoluut niet van uitgegaan dat dit zou gebeuren. Ja, ik, ik, ik hoop dat het me ook gegund wordt. Je krijgt natuurlijk wel veel over je heen ook altijd van de pers die je natuurlijk een lieveling hebt. En dan kom je als buiten, buitenbeentje kom je opeens aan bod. En, en, en dan krijg je wel, ik, ik heb al wat modder naar me toe gekregen hierdoor. Ja. Het is voor de tweede keer in een paar jaar dat een boek over de Eerste Wereldoorlog toch de prijs krijgt. Erwin Mortier, dat was een paar jaar geleden zo. Het is natuurlijk een roman die zich afspeelt aan de grenzen die op dat moment wel een miljoen vluchtelingen te verwerken kreeg. Dus daar, is het wel waar het, daar leeft het wel heel erg. Ook waar ik op dit moment... Ik woon ook dichtbij een monument uit de Eerste Wereldoorlog. Namelijk? Ik woon vlakbij het Drielandenpunt. En daar heb je de elektrische file. De, Nederland werd afgeschermd met een elektrisch... Uh, met 10.000 volt uh, van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen. Dus dat, uh, dat speelt in die regio waar ik leef, absoluut. Maar, de, maar waardoor ik deze roman wilde schrijven... is absoluut de schermsport, ja. En ik kwam, ik kwam bij toeval bij, eigenlijk bij deze jaartallen terecht omdat ik wel de eerste Amsterdamse Spelen in mijn hoofd had. En een meisje dat daar bevangen wordt door de schermsport. En dan ga je rekenen en op een gegeven moment kom je dus aan de ene kant in de Eerste Wereldoorlog... aan de andere kant in de tijd van het Nationaal Socialisme terecht. En dat was in het begin eigenlijk iets waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten als auteur. Want dat is zo gigantisch, zo groot... En je, en je probeert het te voegen naar die sport. Het heeft alle ingrediënten ook van die sport. Het heeft alle ingrediënten van een schermpartij. Het was goed voor het schermen en het was raak. een <laughs> <Antouché. laughs> hm. Marente de Moor was dat in een reportage van Jeroen Wilaert. Jean-Claude Trichet is vanaf vandaag geen president meer van de Europese Centrale Bank. Zijn vertrek zorgt direct voor een diplomatiek probleem ook tussen Frankrijk en Italië. Want Frankrijk heeft nu helemaal niemand meer in het bestuur van de ECB. En Italië heeft er twee mensen. Draghi en Smaghi. Gaan we over praten met onze correspondent in Frankrijk en Italië. Eerst naar Parijs, naar Ron Linker. Ron, wat gaat daar mis voor Frankrijk? Ja, Marcel, eigenlijk dachten de Fransen dat ze het allemaal redelijk goed voor elkaar hadden. Ze wisten dat die trichet weg moest, zijn termijn zat erop. En het was ook duidelijk dat de Italianen die nieuwe president zouden gaan leveren. Dat is die Mario Draghi vanaf vandaag formeel. Maar in de directie van de ECB zat al een Italiaan, Lorenzo Bini Smaghi. En de Fransen hadden zoiets van: ja, als Draghi erbij komt, dan moet die Smagi eruit en plaats maken voor de Fransman. <laughs> Sarkozy dacht dat hij met Berlusconi daarover informeel een akkoord had gesloten. Maar ja, het is 1 november en Draghi en Smagi zitten er allebei nog. Dus daar is iets misgegaan. Nou, laten we maar eens even naar Bas Mesters gaan in Italië, in Rome. Bas, Lorenzo Bini-Smagi, waarom is die nog niet weg? Ja, er wordt zelfs wel erkend dat er een deal is. Ze zeggen prima, van ons moet hij ook weg, maar Binnie wil niet vertrekken. Hij zegt ik ben aangesteld tot 2013 en ik ga dus niet. Berlusconi heeft hem gevraagd om weg te gaan. Uh, dit weekend werd Binnie ook gebeld door een komiek. Die deed alsof hij Umberto Bossi was, de coalitiepartner van Berlus Berlusconi. En die komiek vroeg aan Binnie Smagy... kom op, stap op, zei hij. Waarom, waarom doe je dat niet? Hij deed dus net alsof hij die, die belangrijke politicus was. En Binnie die maakte gewoon de indruk dat het een trotse man is. Hij zei, als de discussie over mijn vertrek publiek op tv wordt gevoerd... dan nou kan ik niet vertrekken. En in werkelijkheid eist Binnie eigenlijk een vergelijkbare functie. Hij wilde eigenlijk Draghi als president van de Italiaanse centrale bank opvolgen... maar hij liep die post mis en bleef dus gewoon zitten... Hmm. Nou ja, dan kun je zeggen, goed, dan zitten er twee Italianen in het bestuur rond. Maar hoe vervelend is dat voor de Fransen? Nou ja, voor de Fransen zijn de, de, de, de druiven zuur, zullen we maar zeggen. Ze verdwijnen nu dus uit de directie van de ECB. Ze leveren niet langer de president. Het is toch een diplomatieke blamage. Althans, zo wordt het hier gezien voor president Sarkozy. Uh, hij heeft er tijdens de Eurotop al ruzie over gehad met Berlusconi. En de Fransen vinden het echt smakeloos hoe Berlusconi... Ja, de regie hierover kennelijk niet in handen heeft. Kijk, in de praktijk zal Frankrijk uh, uiteraard zou ik zeggen uh, invloed blijven behouden binnen de ECB... via hun eigen nationale directeur van de Centrale Bank hier in Frankrijk. Die mag sowieso aanschuiven, maar dat is een post die ieder land heeft. De Fransen hadden graag die extra stoel aan tafel gehad. Dat lukt voorlopig niet, Draghi Smaghi. Nog even terug naar Bas in, uh, in Rome. Want Bas, die Bini Smaghi, we horen het, die blijft zitten. Uh, je zei het al ze. Zich een beetje vastgebonden aan zijn stoel. Berlusconi heeft al zoveel aan zijn hoofd. Hoe gaat hij dit nou weer oplossen? Ja, hij zegt dat hij het niet kan oplossen. Hij zal een baan gaan zoeken voor, voor Binismaghi. Tegen Sarkozy zegt hij dat hij persoonlijk heeft gezegd... ja, wat kan ik nou doen? Moet ik de man gaan vermoorden of zo? Uh, die, maar tegelijkertijd vinden de Italianen het stiekem ook wel heel grappig... dat ze die ar arrogante Sarkozy, die onlangs uh, via Berlusconi Itali Italië nog belachelijk maakte dat ze die een keer wat kunnen sarren. Dus ze zullen hier geen haast maken. Aha, kijk eens aan. Daar komt de aap uit. Basmesters in Italië en Ron vanuit Parijs. Dank je wel. Dan gaan we maar eens naar de trein. Want het reizen in de ochtendtrein in de morgenspits... dat is natuurlijk soms heel avontuurlijk of rampzalig. En over de belevenissen in die vroege trein is nu zelfs een boek. Joris van der Kerkhover reist tussen de Bos en Utrecht. Joris, wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? Okay. Nou, er zijn weinig ervaringen met Joris van de Kerkhof. We gaan het later nog eens proberen, maar het is lastig vanuit de trein. Goed, uh, vijf minuten voor half acht. Jongeren die auto willen rijden hoeven niet meer te wachten tot hun achttiende. Vandaag start het experiment To To Drive. De essentie, als je 16,5 en een half bent, starten met rijles, op je 17e examen doen en als je dan slaagt, mag je tot je 18e begeleid rijden met vader, moeder of een ervaren kennis. Het uiteindelijke doel is zorgen dat jonge chauffeurs minder brokken maken. Uithangbord van het experiment is Bijtske Visser. Het 16-jarige autosporttalent kan al racen, maar moet eigenlijk nog leren rijden. Louie Dekker was bij haar eerste les.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 Steeds meer hulp nodig in verzorgingshuizen en Griekenland wil steun bevolking voor Europees noodplan. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben steeds meer hulp nodig. Dat heeft het Sociale Cultureel Planbureau onderzocht. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bewoners met ernstige lichamelijke beperkingen en chronische ziektes. En daardoor is de hulpbehoefte toegenomen. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen. Ze zien ook dat personeel vreselijk uh, de best doet. Maar een van de, de punten waar ze toch minder tevreden over zijn... en waar je ook een verschil ziet tussen uh, zeg 2004 en 2008... is uh, hoeveel tijd het personeel heeft voor een persoonlijk gesprek, zeg maar persoonlijke aandacht. Chemieconcern DSM heeft een prima kwartaal achter de rug. Er werd over het derde kwartaal een netto winst geboekt van ruim 170 miljoen euro. Een jaar eerder was het minder dan 80 miljoen. Dat mooie cijfer is wel wat vertekend door eenmalige lasten die vorig jaar werden genomen. Vooral in China zag DSM de omzet zeer sterk toenemen.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 De EU-leiders spraken vorige week af dat de helft van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden. En ook kreeg Griekenland een nieuw steunpakket van 130 miljard. Als tegenprestatie moet het land fors bezuinigen. De NAVO-missie in Libië is officieel afgelopen. En daarmee is ook een eind gekomen aan het vliegverbod dat het bondgenootschap zeven maanden lang heeft afgedwongen. Bezoekende NAVO-leider Rasmussen wees op het succes van de samenwerking tussen de Libische bevolking en de NAVO. You acted. To change your history and your destiny. We acted to protect you. Jammer, we succeeded. Ze hebben ook een nieuwe premier in Libië, Abdurrahim Al-Kib. Hij volgt Mahmoud Jibril op, die het land leidde sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd meer dan een miljoen mensen zonder elektriciteit door de zware sneeuw van afgelopen weekend. Dat betekent honderden scholen dicht, verkeerslichten die niet werken en problemen ook voor Halloween. Dat feest ging op veel plaatsen niet door. Tonight towns are making the painful decision to call off Halloween. Too dangerous for children to be out with down power lines and trees. In Bloomfield, New Jersey, automated calls went out to break the news halloween trick or treat activities in de township of Blomfield have hebben voor deze avond evening. Op sommige plaatsen viel ruim 80 centimeter sneeuw. En die sneeuwstorm heeft dan zeker 13 mensen het leven gekost. Op de IJssel bij Zutphen heeft een Duits binnenvaartschip urenlang vastgezeten. Het schip kwam gisteravond klempen zitten tussen een pijler van de brug en een ander schip. En vanochtend vroeg werd dat Duitse schip losgetrokken. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is, zegt Rijkswaterstaat. Ja, dat is even moeilijk te zeggen, omdat het nog donker is. kunnen we de schade nog niet echt goed opnemen. We wachten daarvoor uh, tot het uh, daglicht is. Het is wel zo dat er uh, door het dwarsliggen van het schip. Er een ondiepte in de rivier is ontstaan. Het overige scheepvaartverkeer is weer vrijgegeven. maar wel wordt er dus gewaarschuwd voor die ondiepte in de IJssel. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag start vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 115 kilometer files. Dit is een vrij normale ochtendspits. Het is dus wel wat drukker dan gebruikelijk op de A12 naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat geldt ook voor de A16 richting Rotterdam. Daar staat ook 10 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat nu nog 6 kilometer. Maar het goede nieuws is wel dat alle reizen ook weer open zijn.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 Als eerste grote zorgverzekeraar heeft Mensis bekendgemaakt... wat de basisverzekering volgend jaar gaat kosten. Nou, dat wordt 106,50 euro per maand. En dat is een stijging van 1,75 euro per maand. Dat is dan op jaarbasis 21 euro. Nou, daarmee stijgen de kosten van de basisverzekering minder hard dan de inflatie. Hoezij van Boksel, bestuursvoorzitter van Mensis. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou begrijpen wij dat, en dat horen we ook altijd, dat de zorgkosten... Hard stijgen en dat dus de basisverzekering, uh, ja, dat we daar meer voor moeten gaan betalen. Dat uh, op die manier de zorgkosten betaalbaar blijven. Uh, hoe kan het dat u de basisverzekering, wat dat betreft, relatief weinig laat stijgen? Ja, omdat wij echt dit jaar alles uit de kast halen om uh, de mensen tegemoet te komen, uh, we hebben gekeken naar uh, de zorginkoop. En u weet, we gaan wat selectiever contracteren met ziekenhuizen. Dat hebben we ook afgesproken met de minister en met de ziekenhuizen. We hebben uh, sterk naar onze beheerskosten, naar bedrijfskosten gekeken. En uh, ja, wij zien dat heel veel mensen gewoon het, het krap in de portemonnee hebben. En dus dat we moeten echt alles uit de kast halen om die premiestijging zo gematigd mogelijk te laten zijn. Maar u zegt, we doen dit voor de patiënten en, en de cliënten, en, maar en u, dat u dat moet toch ja. ook gewoon uh, ja, aansturen aan op specialisatie van ziekenhuizen? Dat is toch een opdracht die u heeft meegekregen? Ja, en dat is ook waarom we denken dat we de zorginkoop dus wat, uh, wat scherper kunnen doen. Um, dat gaat uh, niet makkelijk. Maar uh, ja, heel Nederland weet dat de zorgkosten de pan uitrezen. En, en dat we echt uh, veel moeten doen om, om het voor iedereen betaalbaar te houden. En, en we hebben bij mensen gezegd, laten we gewoon alles proberen. En dat is gelukt. Ja, u wilt de verzekerder bij u zoveel mogelijk tegemoetkomen... maar dan niet die, die maagzuurremmers nodig hebben, fysiotherapie, dieetprogramma's... stoppen met roken willen of psychische begeleiding. Kleedt u het niet wat erg uit, het basispakket? Nee hoor, het basispakket, dat uh, doet de politiek. Dat is niet iets wat een zorgverzekeraar beslist. Sommige dingen zitten dan in een aanvullende verzekering. Ook daar hebben we de pakketten heel laag van, weten te houden, de stijging. Het uh, dieet uh, blijven we vergoeden... Uh, uh, maar er zijn ook dingen waarvan we gezegd hebben... ja, die gaan we iets terugdraaien, uh, iets minder fysiotherapie vergoeden. Uh, maar dat is wel om, om, om de premie gewoon voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. En de eigen risico gaat omhoog? Uh, ook, dat, ook dat is een politiek besluit. Ja. De verzekeraars moeten de wet uitvoeren. Maar helpt u en, dat? Kunt u daardoor nou, de prijs wat lager houden? Nou, dat, dat helpt natuurlijk een beetje mee. Maar we hebben ook extra eisen vanuit Europa om onze reserves zeg maar, op te hogen... De solvabiliteit van het bedrijf. Dus we moeten ook financieel gezond zijn. Ook daar moeten we aan tegemoet komen. Uh, ja, en die hele rekensom. Hoeveel moeten we op de plank houden? Wat kan er uh, omlaag in onze eigen bedrijfskosten? Hoe kunnen we beter zorg inkopen? Dat alles heeft gemaakt dat we de premie gelukkig maar een heel klein beetje hoeven te laten stijgen voor de meeste mensen. Ja, U kunt niet aan alles wat doen natuurlijk. U zegt terecht, van uh, dat is een politiek besluit. Hè? Bijvoorbeeld uh, waaruit het basisverzekeringspakket bestaat. Ja. Maar goed, ja. het uh, uh, feit is dat we minder waar krijgen voor ons geld... en dat het eigen risico omhoog gaat, dus dat minder vergoed wordt. En u zegt, uh, we doen dit allemaal uh, om zo goed mogelijk... voor de patiënt en de cliënt te zorgen. Maar dat pakt dan niet altijd natuurlijk positief uit voor de cliënt. Voor sommige uh, cliënten niet, als, als er iets uit de basisverzekering gehaald wordt door, door een politiek besluit, ja, dan hebben wij dat als zorgverzekeraars gewoon uit te voeren. Uh, dan kunnen wij niet zeggen, nou wij stoppen het er wel in. Het enige wat wij kunnen doen is soms iets in de, algemene, of in de aanvullende verzekering uh, overzetten. Mm -hmm. uh, dat hebben we dus ook op een aantal terreinen gedaan. Dan stijgen daar en, de prijzen uh, dan wel of niet? Ja, maar heel klein beetje. In de, in de, in de, in de kleine pakketten hebben we die uh, in het laagste pakket zelfs bijna gelijk kunnen houden. En in het uh, tweede aanvullend pakket uh, een kleine stijging. Uh, als je heel veel wilt goed krijgen, ja, dan is het wat duurder. Hm. U, u, zegt, uh, u zei het net al op vraag van Lara dat vooral in die selectie van die ziekenhuizen het zit. Hè? Is dat de lijn waar u de komende jaren op voortgaat? Gaat u nog meer selecteren en daar dan nog meer kosten besparen? Ja, alleen dat doen we wel stapsgewijs, want je moet natuurlijk ook ziekenhuizen en, en specialisten de tijd geven om aan de, aan de verandering te wennen. Uh, hè, dat kan nooit van de een op de andere dag, maar het is echt duidelijk dat we in Nederland uh, niet meer straks alles in ieder ziekenhuis kunnen doen. Dat we moeilijke operaties meer gaan concentreren, maar dat we tegelijkertijd in de uh, wat dunner bevolkte gebieden uh, hele goede zorg voor met name de chronische patiënten overeind moeten houden. Uh, en dat is een proces van onderhandelen. En ja, de koepels van ziekenhuizen die zijn naar koord gegaan. Maar op individuele basis zijn die onderhandelingen toch niet makkelijk. Maar uh, ja, we zetten daar wel vol op in. Bestuursvoorzitter van Mensis, Roger van Bokstel. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar Tom van het Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond Champions League voetbal. Alweer de vierde ronde van de poolwedstrijden. moeten we nog ja. ergens voor thuis blijven vanavond. Nou, dat moet je uiteraard altijd zelf uh, bepalen, maar het is inderdaad niet een, een ronde waar het, uh, op deze dinsdag iedereen enorm naar uitkijkt. Een aantal wedstrijden waar bijvoorbeeld, uh, ja, noem het eens, Barcelona, Milan bij betrokken zijn, die zijn al geplaatst. Uh, Chelsea is al geplaatst. Die spelen dan wel tegen Racing Genk. Mario Bain, dus die daar zal uh, iets willen doen thuis. Maar echt heel spannend is het niet. Arsenal, Olympique Marseille is nog wel een beetje spannend. Uh, vorige keer won Arsenal dat heel nipt. Uh, Olympique Marseille en Arsenal willen allebei die wedstrijd niet verliezen, omdat Dortmund daar dan nog een beetje achteraan zit te jagen. En eigenlijk is er een uh, hele spannende wedstrijd. En dat had nooit iemand mogen denken. Uh, Apoel Nicosia uit uh, Cyprus speelt thuis tegen Porto. Nou, Veel mensen vonden het al een wonder dat een club uit Cyprus... Uh, Cyprus zich kon plaatsen voor die Champions League. Maar inmiddels staat die uh, groep, uh, in groep G staat die club ook gewoon bovenaan met vijf punten. is allemaal nog heel dicht bij elkaar. Maar daar, uh, op dat, uh, daar op Cyprus kijkt men wel enorm uit naar deze wedstrijd. In Nederland liggen we er niet zo wakker van, natuurlijk, van deze wedstrijd. Maar dat is eigenlijk de enige pool waar nog hele grote spanning aanwezig is. Morgen gaan we naar een aanzienlijk leuker dagje... Vanavond uh, mag je even een boekje gaan lezen. <laughs> Oké. Okay. We liggen ook niet meer wakker, Tom, van het tekort bij uh, Nak Breda. Ja. 7,5 miljoen te veel uitgegeven. Terwijl daar zoveel vorig seizoen zoveel om te doen was. Wat zegt dat over uh, Nak Breda? die club had een, een werkelijk gigantisch probleem. Dus toen met reddingsacties van uh, ja, allerlei bedrijven, gemeenten en, en ook uh, supporters die nog geld in het laadje hebben gewacht, is het uh, directe uh, faillissement afgewend. Nu komen ze met cijfers 7,5 miljoen verliezen, negatief vermogen van 11,1 miljoen euro. Dat is uh, ja, ongelooflijk veel, als je de begroting van die club uh, ziet. Um, de enige licht, het enige lichtpuntje is dat ze nu uh, in het afgelopen kwartaal zeggen, hebben ze 16.000 euro winst geboekt. Nou, dat is nog wel Heel broos, natuurlijk. Maar goed, ze hebben de, met name de salarisuitgaven onder controle gekregen. Ze mogen nog even in het schema van de KVB zo doorgaan. Maar ze moeten in 2012, 2013 een, een fors winstgevende begroting laten zien. Ja, of dat gaat lukken met alsmaar teruglopende inkomsten vanuit sponsoring en ander soorten gesteun uit de omgeving, dat zal nog moeten blijken. In ieder geval, het, het enige positieve is dat ze de, de ellende tot staan lijken te hebben gebracht. maar 7,5 miljoen verlies ja, op een begroting van 14, 15 miljoen euro. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk. We schrikken er niet meer van, zeg maar. Dit zag men aankomen, maar elke keer als je het leest... denk je toch wel, wat uh, zijn we aan het doen. Maar goed, ze bestaan nog. Ze blijven hmm. dit seizoen gewoon voetballen. En ze hebben nog even de tijd. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, als het zo nu uitziet, dan zal het niet meer voorkomen. Hmm. Nee, dat zeggen we elke ja, keer. Maar Tom, lang doen we deze rubriek al. En elke keer beloven we dat het niet meer zal voorkomen. Eerst maar kijken naar morgen. Spreken we je weer. Oké. Okay. Er zijn PvdA'ers die vinden dat als Mauro wordt uitgezet, de PvdA ook maar tegen het europakket moest stemmen. Nou, daar is econoom van de uh, ex-PvdA en econoom Paul Tang het niet mee eens. Uh, wij gaan hem zo spreken. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jonsen Hoga. De spits verloopt nog vrij normaal met 147 kilometer. Het is wel wat drukker dan gebruikelijk richting Utrecht. Onder meer op de A12, vanuit Den Haag gezien. Tussen Zevenhuizen en 10 kilometer. En op de A28 staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen-Zuid 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederland debatteert de Tweede Kamer over de steun van Nederland aan het hulppakket... waar Europese leiders het vorige week over eens werden. In Griekenland doen ze dat anders. Dat is het nieuws van uh, gisteravond. En vanochtend, de Grieken gaan zelf daarover stemmen middels een referendum. Daar gaan we over praten met de econoom en oud-kamerlid van de Partij van de Arbeid, Paul Tang. Meneer Tang, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het voorstel van de Griekse premier Papandreou? <laughs> nou, het is nogal, uh, nogal gecompliceerd. Ja, uh, nee, Verrassend ja, verrassend dat, dat Griekenland niet, uh, niet heeft ingelicht, niet de euro-partners heeft ingelicht. Maar het doet meteen denken aan de, de referenda in IJsland, die werden uitgeschreven... en die steeds het nee opleverden, waar er steeds heronderhandeld moest worden. Nou ja, en dat is wat, de, de, wat iedereen en ook de markten zich zullen afvragen. Wat gebeurt er als, er, uh, als de Grieken nee zeggen? Ja, ja, want wat gebeurt er als de Grieken nee zeggen? Dan gaat het land toch gewoon weg failliet? Uh, gaan ze uit de euro? Wat, wat, wat zal het ja, scenario zijn? De, de, de, er zijn twee scenario's mogelijk. Of er wordt heronderhandeld. Uh, dat betekent uh, dat Duitsland en Frankrijk opnieuw moeten. Uh, of uh, er wordt besloten om, om niet meer te heronderhandelen. En dat betekent inderdaad dat, uh, dat Griekenland... Failliet gaat en denk ook uit de euro. Ja. Stel dat Nederland nee zegt, wat gebeurt er dan? Ja, no, weer een complicatie, uh, maar eigenlijk is het in zekere zin hetzelfde probleem. Je ziet dat het akkoord is: het akkoord is broos en uh, tegelijkertijd is dat wat nog enigszins de, de markt uh, on, uh, kalmeert. Enigszins. Hmm. Um... Ik kan ook dat ook gemoederen binnen de PvdA? Want die partij zit toch met wat frustratie. Uh, het lukt niet altijd om vaste voeten onder de grond te krijgen als het gaat om debatten. Uh, bijvoorbeeld over bezuinigingen. Uh, nu ook ja. met Mauro. Ja, dat voelt toch niet helemaal lekker. Uh, er zijn PvdA's die zeggen. Nou ja, als Mauro wordt uitgezet, dan moeten wij misschien ook maar tegen dat Europese reddingspakket stemmen. Wat vindt u? Wat zou u de fractie adviseren? Nou, ik, ik zou dat buitengewoon gevaarlijk vinden. Ik, vind, ik ben zeer ongerust over deze situatie. Wij kunnen gewoon niet voorzien wat de gevolgen zijn als wij een akkoord verwerpen. En, en wat voor schokgolf dat door het systeem uh, uh, geeft. En misschien blijft het financiële systeem dan wel niet overeind. Ik vind niet dat je, uh, dat, je dat risico moet nemen, dat je een voorzichtigheidsprincipe moet, uh, moet hanteren. Als je niet zeker weet dat het systeem overeind blijft, doe het dan maar niet. Ja, dus het scenario... en, op zich, ja, en op zich, dat is ook de lijn die de PvdA-fractie volgens mij gehanteerd heeft. We kijken dit op de merites van het akkoord. Ja, Zo'n scenario als in Slowakije kunt u zich dus niet voorstellen... oppositie was daar wel voor, maar liet eerst de regering vallen... voordat ze pas voor gingen stemmen en dat er dus zo een meerderheid kwam. U vindt dat moet je niet overwegen, niet willen? Ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat te gevaarlijk... Uh, ook omdat we niet precies weten wat de gevolgen zullen zijn. Dat is heel vervelend, maar zo is wel de situatie. Maar ik heb u afgelopen weekend gehoord uh, op tv... en u bent ja. zeer kritisch over dat akkoord. Ja, ik, ik vind ook dat de PvdA ook niet uh, uh, zich uh, moet afvragen... van steken wij ons nek uit, maar steekt het kabinet ook zijn nek uit. Maar kan de PvdA uh, nog iets, nog iets, ja, uh, iets regelen, iets, iets, iets binnenslepen over dat akkoord? En, nou ja, en, op welk, kijk, en op welk vlak dan, wat u betreft? Nou ja, ik, ik, Wat mij betreft... Kijk, het PvdA... De PvdA moet zijn nek uitsteken als het kabinet zijn nek uitsteekt. Als het kabinet uh, zegt... dit akkoord uh, is het beste wat we kunnen bereiken... en is het beste wat we hebben... en we zijn, wij, wij denken niet dat er een ander akkoord komt... dan kan de PvdA overwegen om dit akkoord te aanvaarden. Uh, dat betekent he, dat het kabinet niet nog een keer naar de Kamer moet gaan... om te zeggen van we willen een ander akkoord sluiten... want dan is er blijkbaar een beter akkoord mogelijk. Maar je moet toch dus niet voor een, dat, akkoord, dat, voor een akkoord zijn dat niet deugt? Uh, nou ja, het PvdA onderhandelt niet, het kabinet onderhandelt. Dus laten we beginnen bij het begin. Vindt het kabinet dat dit akkoord het best haalbare akkoord is... en wil het, is het daarvoor bereid de nek uit te steken? Is het kabinet het le, bereid het lot te verbinden aan dit akkoord? Dat is wat ik zo wel graag zou willen weten. Maar meneer, Dan, wat vindt u niet goed aan dit akkoord? Is dat oh, ja. is, is dat voldoende ik, bijvoorbeeld? Mijn, mijn angst is, is dat. Er zijn twee, twee, uh, twee angsten is. A, dat de schuldenlast van Griekenland nog steeds te hoog is. 120%. En dat ze dat uiteindelijk niet kunnen en zullen betalen. En het tweede is, is dat uh, het noodfonds niet groot genoeg zal blijken te zijn om de markten te kalmeren. Uh, ja, en daar komt dan bij dat. Uh, uh, er geen dwingende afspraken zijn, bijvoorbeeld met, met Berlusconi... Ja, allemaal, allemaal opgeteld, denk ik, dat dit akkoord uh, maar, uiteindelijk wel aangepast zal moeten dan, worden. Precies, want dan begrijp ik niet helemaal uw standpunt. Waarom uh, zou de PvdA het kabinet dan niet dwingen kunnen dwingen... in de positie waarin ze verkeren, namelijk een nou, hele belangrijke sleutelrol... Nee, om nee, oké, die omhandelingen in te gaan? Dat begrijp ik, maar er zijn, er zijn twee, twee vragen. Uh, kan dit akkoord beter? Dan is het antwoord ja. Uh, is het akkoord beter dan niets? Dan is het antwoord ook ja. En dat is even de vraag waarvoor de, waarvoor de PvdA staat. Of, of als die laatste, ja, laatste ja, vraag. Of, als, uh, of ja? hoopt u er nog, meneer Tang, dat het de komende weken nog nader wordt ingevuld? Dat het nog beter wordt? Want het is een nog Tuurlijk. een lopend proces. Tuurlijk, dat, dat kan. En uh, zo is het ook gegaan. Ik denk dat het 21 juli. Um, uh, lag er een akkoord, dat, waarvan heeft Mark Rutte gezegd dat voorkomt dat de brand overslaat. Nou ja, drie maanden later uh, moet hij weer naar de Kamer. Um, en, uh, en ligt er een nieuw akkoord? Ik zie heel goed mogelijk dat, uh, dat er in de loop van de tijd weer verbeteringen aan het akkoord zullen, zullen komen. Dat betekent alleen dat je niet dit akkoord moet verwerpen, maar dat je dit akkoord moet uitbouwen. Meneer Tang, Paul Tang, hartelijk dank voor uw toelichting. En een goede morgen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Mauro staat op de meeste voorpagina's vanochtend. Op die van Trouw staat een oproep van oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas... aan zijn eigen partij om tegen die uitzetting van de jonge Angolees te stemmen. Hij wijst erop dat Kamerleden, en dus ook die van de VVD, hun hart kunnen volgen. En de Telegraaf koopt coalitie onder hoogspanning. Zorgen over CDA ook na oplossing Mauro. In het artikel worden anonieme bronnen uit de VVD geciteerd... die zeggen zich zorgen te maken over de stabiliteit van de kleinste regeringspartij. Binnen in de Volkskrant staat in koeienletters de brief die Mauro zelf schreef aan Kamerleden. Hij schrijft erin dat hij zich wil inzetten voor de Nederlandse samenleving... en ieder jaar dag wil vieren. De brief zal vandaag ook als flyer in Den Haag worden uitgedeeld. Dan dat aangekondigde Griekse referendum over het steunplan van de eurolanden. Dat voedt de onrust over de crisis, staat in het Financiële Dagblad. Zwakke eurolanden lagen maanden al, al zeer onder druk op de obligatiemarkten. De rentes op Italiaanse vijfjarige staatsobligaties... stegen naar het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. De Griekse krant... EKA Timmerini heeft het over een politieke gok van premier Papandreou. Na zijn referendum heeft hij ook een vertrouwensstemronde... in het parlement aangekondigd. De grootste oppositiepartij zal hebben gezegd... hier niet aan mee te doen, omdat het een soort chantage is. En econoom Arnoud Bout schrijft in een opiniestuk in de Volkskrant... dat de Tweede Kamer vandaag tegen het euroakkoord moet stemmen. Omdat, het omdat de risico's voor Nederland onaanvaardbaar groot zijn. Het akkoord laat volgens hem veel vragen onbeantwoord... waardoor een nieuwe crisis op de loer ligt. Hij plaatst vooral voor een grotere Rol van het IMF. En ook econoom Harry Verbond schrijft in diezelfde krant dat het akkoord zoals het er nu ligt leidt tot doormodderen. Vooral de verschillen tussen de landen in Noord-Europa en het zuiden baren hem zorgen. Alleen het loslaten van loonmatiging in het noorden zou dat volgens hem kunnen verhelpen. Hij zegt dat dit de enige optie is, ondanks al een retoriek van het kabinet over het ontsporen van de overheidsfinanciën. Het Financiële Dagblad heeft net als gisteren een verhaal dat de komst van een tweede kerncentrale onzeker maakt. De aandeelhouders van Nutsbedrijven Delta zouden volgens de krant nog geen groen licht hebben gegeven... voor de investering van 110 miljoen in de vergunning voor een nieuwe centrale. De provincie, die een meerderheid van de aandelen bezit... zegt in de krant dat ze alleen voor kernenergie is als het kostenplaatje klopt. Opvallend is dat op de site van Delta juist expliciet staat... dat de aandeelhouders de komst van de tweede centrale willen steunen. Ten slotte op de site van AT5. Er wordt op dit moment verslag gedaan van een ontruimingsronde... van de kraaks, kraakpanden in Amsterdam. Die ontruimingsronde is op dit moment gaande.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 Dit is Radio 1.